9 uur Raymond Seree met het NOS Journaal De schatkist loopt jaarlijks 2 miljard euro aan belastinginkomsten mis doordat openstaande aanslagen niet kunnen worden geïnd. Volgens de Volkskrant zijn in de afgelopen 10 jaar aanslagen ter waarde van 15,6 miljard euro niet betaald omdat bedrijven failliet zijn gegaan of omdat mensen in de schuldsanering zijn beland. Van sommige schuldenaren is helemaal niet bekend waar ze verblijven. De afgelopen twee jaar is bij de vijftig grootste wanbetalers... voor meer dan 80 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed. Jongeren die door coma-zuipen in het ziekenhuis belanden... zouden zelf de rekening van hun behandeling moeten betalen. Dat zegt bestuursvoorzitter Kingma van het medisch spectrum Twente in Enschede. Hij noemt het absurd dat de gemeenschap opdraait voor de ziekenhuiskosten bij coma-zuipen. Kingma denkt dat coma zuipen de gezondheidszorg zo'n 10 miljoen euro per jaar kost. En het aantal extreme drinkers onder de jongeren neemt nog steeds toe.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 Een hoge politicus in Syrië is overgelopen naar de opstandelingen. Onderminister van Olie Abdel Hussam al-Din, heeft zich gevoegd bij de betogers die het aftreden eisen van president Assad. Hussam al-Din kondigde zijn vertrek aan in een video die hij op YouTube heeft gezet. Het is de hoogste politicus die het regime de rug toe heeft gekeerd sinds de opstand in Syrië een jaar geleden begon. De authenticiteit van de video is nog niet vastgesteld.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 Er staat nog 150 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 7 kilometer. En richting Amsterdam ook 7 kilometer bij Eembrugge. A4 hoogvliegt richting Vlaardingen tussen de knopen de Benelux en Ketelplein 6 kilometer. Heeft te maken met de lange file op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Maasdijk en Schiedam 10 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Daardoor is de rechte reis ook dicht. ...verkeer kan eten omrijden via de N223. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... ...tussen knopen Prins Klausplein en Hoogmade 11 kilometer... ...A9 ook richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopen Draasdorp 9. A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer Den Haag Malieveld 8. A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort Vathorst en Leuzen Zuid 9 kilometer. En op de A29 Bergen op Zomer Rotterdam... ...is de Heidenoordtunnel nog steeds dicht voor zwaar vrachtverkeer. Dat heeft te maken met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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, Op TV radio en internet. Zandvoort. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort in, hier in Hotel Hoogland. Uh, heeft u zin om een lekkere kopje koffie of kopje thee te komen drinken? Komt u lekker naar Hotel uh, Hoogland? Nou, wij zijn Richard Buitenhek en Don de en, ja, uh, nou, lekker muziekje heb je uitgekozen, Don. Even, even ochtend gymnastiek. Wegkomen. Uh, ja. Hé, hey Don, wat, uh, wat gaan we krijgen? Het uh, tweede uur? Het, uh, het tweede uur, nou ja, we gaan uh, nu praten over uh, oud Zandvoort met alles erop en eraan genootschappen, musea en dergelijke. Aanleiding is uh, de expositie die er nu is over oud Zandvoort, Zilver uh, en, en, en Service. Uh, en en, ja, enzovoort. Ja. Maar goed, dan gaan we zometeen over praten. verder uh, daarin, uh, Daarna gaan we praten over de Internationale Vrouwendag. Ja. En we sluiten af uh, de ochtend met uh, wethouder Anders Zandbergen over Koos de Veilnisman. Okay. Wat dat is, horen we zo wel. Nou, we beginnen nu met uh, ja, Hans Dommel. Uh, Je bent uh, lid van de VVD-fractie. Welkom uh, Hans. Kun je heel, heel even kort voorstellen voor nou, mensen die nog zit? Ik ben helemaal goed lid van de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Zandvoort. Ja, prima. Uh, de reden van hoe je hem uitgenodigd hebt, vermoed ik. Nee, maar het is leuk dat mensen even jou uh, leren kennen. Uh, je hebt, uh, nou, jullie hebben elkaar gisteren ontmoet. Pieter, uh, Jouwstra, voorzitter van CFM. Welkom ook. Ja, dankjewel. En jullie hebben elkaar gisteren ontmoet. En Pieter, misschien... Uh, ja, ik ben, ik ben een beetje trots op Hans Dormel, want uh, Hans die heeft een, een berenwerk verricht in het afgelopen jaar. Na een motie die in de gemeenteraad is aangenomen over de toekomst van het museum... Uh, Geconstateerd dat er, wil je dat museum voortzetten dat het niet dicht gaat, dan heb je een heleboel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers uit bijvoorbeeld culturele verenigingen en dergelijke. En uh, Hans die heeft dat op zich genomen en die is daar bruggebouwer geworden. En die heeft dat tot stand gebracht, gezien de opening gisteren van de expositie, waar een heleboel verenigingen aan hebben deelgenomen. Maar wie kan het beter vertellen dan Hans zelf? Hm, prima, en jullie kwamen elkaar tegen en ik zeg ontstaan. En leuk nog te melden dat jij ook voorzitter bent geweest van het Zandvoort ja, dat is lang in het verleden vandaar ook jouw betrokkenheid uh, hierbij nou Hans, uh, ja, vertel. Wat, uh... het gaat, ik hoor steeds bruggen bouwen en dat soort dingen, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat puur om een motie die aangenomen is vorig jaar in juni, na aanleiding van de grote kosten die toch ook in het museum gemaakt worden en door het museum gemaakt worden. Dat is, dat is een pijnlijke affaire, want kosten zijn altijd vervelend. En zeker als je dat niet helemaal in de hand hebt... Er is getracht ook in emotie om daar veel effort in te stoppen en veel meer vrijwilligers. En op die manier proberen de kosten te beperken. En ik heb getracht om juist niet de nadruk op de kosten te leggen, maar de nadruk op de inkomsten. Want er is een zandvoort zo verschrikkelijk van moois om te laten zien. En als je dat maar hebt, dan krijg je vanzelf we wel ook de bezoekers die dat zien willen. Maar waar is al het moois? Dat ligt bij de verenigingen. Dat ligt bij de particulieren, dat ligt bij, kortom, bij alle zandvoerders die hier rondlopen. En dat samenbrengen, niet alleen dat je dan iets samenbrengt aan uh, expositiemogelijkheden, maar ook aan mensen. Dat is denk ik mijn inzet geweest. En dat leidt ook tot zoveel meer, zoveel meer pareltjes, zoveel meer aan een parelsnoer eigenlijk. Dat vond ik het allerleukste. Dat hebben we er ook gisteren bereikt. Hans, ik heb daar nog wel even een vraag over. Jij kleineert dat een beetje, het bruggebouw, maar we weten allemaal dat, zeker in het verleden, al die oudheidkundige clubjes nou eigenlijk niet echt met elkaar samenwerken. Er was soms wat competitie zelfs daartussen. En jouw taak is toch duidelijk om dat wat meer bij elkaar te gaan brengen dan. Ja. Want samen zijn ze veel meer waard dan de optelsom van. Uh... Je praat over synergie en zo is het ja, natuurlijk ja, ja. ook. Het gaat om het optelsom de delen. Uh, maar dat bereik je alleen maar toch maar door de mensen eerst met elkaar in contact te brengen. Ja. En als je dat dan ziet, dan ontdek je bij de mensen zelf ook dat er veel meer is wat de mensen bindt dan dat de mensen scheidt. En dat begint rond die tafel. Dat begint toch met zekere ergernissen uitwisselen die er dan altijd zijn. En kom ik dan echt tot de. ...de items, er dus zijn de ergenissen... ...helemaal niets. Nee. Ze weten zelf niet eens... ...wat het is. Maar dan groeien je dus... ...naar elkaar toe. Dan ja. heb je de, de... ...weerstanden weggenomen en steeds meer ontdek je... ...tussen over dezelfde hobby's praten. Maar ik moet even aanvoelen. het gaat niet alleen over... ...de historie, het gaat niet alleen... ...over zaken uit het verleden. Het gaat ook over moderne kunst. Het gaat over nieuwe culturele waardes... ...die ook hier in Zandvoort gigantisch zijn. En juist ook... ...die, die, die scheiding daartussen... ...en het willen afzetten van historische waarden en de moderne waardes, dat is ook zo raar eigenlijk, want Mesdag was in zijn tijd ook iemand die verguisterd werd, Israël had het ook moeilijk, en nu zijn er toch weer nieuwe parels aan de kust, dus ook het oude en het nieuwe samenbrengen, maar dat allen samenbrengen hier in ons museum, en dat is ook zoiets, we zien het als het museum, maar het is ons museum denk ik, in ons dorp. Even samenvattend wat hier tot nu toe gezegd is. Ik begrijp dat wat er nu aan de hand is, nou ja, laat maar zeggen, sinds een half jaar, dat jij een actieve rol hebt gekregen in dit gebeuren. En wat om, om vooral dus veel verenigingen en particulier bij elkaar te brengen om hun ja, assets in te brengen in het zee. Wat, wat is het verschil met nu en bijvoorbeeld ter geleden? Wat het verschil is tussen jaar, uh, twee jaar terug en of nu, dat zou ik niet echt weten. Nee. Uh, het gaat mij gewoon om het verschil tussen de kosten en de inkomsten van een museum. Okay, en dan dus... probeer je bij een museum toch de mogelijkheden te leggen dat de inkomsten gegeneerd worden. Nou, ik, ik, ik ja, vind het verschil, het. Hans. Twee jaar geleden was, uh, was er een tendens van, oh, museum kunnen we beter sluiten, want wat hebben we eraan en dergelijke. En dat is nu eigenlijk helemaal omgedraaid. Nou, dat ja. is een mooi asset. Maar dat is toch een verschil wat jullie moeten signaleren, vind ik. Dat is een verschil wat iedereen moet signaleren. En wanneer je dan binnenkomt in zo'n museum en ziet dat daar een directie bezig is met gigantisch veel inzet en visie. Nou, dat deden ze ook al twee jaar terug. Maar wij moeten samen, denk ik, jullie ook als standvoorders en ook mensen die een zekere teneur neer kunnen zetten, dat zien tot wat te bereiken valt ja. en ook is. Maar dat is natuurlijk niet aan mij, want ik was slechts technisch voorzitter, verzocht door Gert Tone, de wethouder die daarover gaat. En niets anders als mogelijk maken wat mogelijk is. Een ja. ja. technisch voorzitter van die werkgroep, hè? niet van oh, niet het ben. museum. Nee, nee, van het museum. je hebt het over uh, inkomsten ver, hè, verbreden. Je wil meer inkomsten genereren voor het museum. Hoe ga je dat doen? Hoe ik het ga doen? Ja, of nee. hoe gaan jullie dat doen? Hoe gaan mevrouw Sabine Huls dat doen? Want zij heeft nu de mogelijkheid om in ieder geval iets te laten zien. En dat heeft ze laten zien. Ze heeft een prachtig museum nu met ontzettend mooie collectie. En ook alle mensen die hier in Zandvoort daarmee bezig zijn... met diverse exposities en... Zijn eigen mooie dingen. Ik denk aan een, een, een Ari Koper. Dat heeft hij niet iets wat prachtigs thuis? Nou, die heeft nu veel van dit zilver servies en souvenirs ingebracht. Ingebracht, de precies. Ja. En ook andere musea, andere hobbyverenigingen, andere clubs, andere enthousiaste mensen... ...hebben dit ook gezien dat het zien van mooie dingen voor anderen stimuleert. En elke keer weer is dat degene waar ik op terugkom. Want ik draai dit gesprek toch weer daar naartoe steeds natuurlijk. Mm -hmm. En dat onderzoek of de, de motie was gericht op kosten. Je kan de kosten niet veel meer terugbrengen en je kan ook niet zeggen van ik stop het hele museum vol met allerlei vrijwilligers waardoor de kostenpost verminderd worden. Dat is, de, dat is niet de weg. Want de vrijwilligers die er nu zijn, die zijn goed. Die hebben een gigantische expertise. En meer erin zetten maak je de kosten niet minder. Hans Pieter heeft ons ingezend en gezegd, je moet die Hans Drommel eens even uitnodigen. Want die heeft bij de opening van, of toespraak gehouden in het museum, hij had een boodschap daar. Zou je daar iets over willen vertellen, over de boodschap, de inhoud die jij daar uh, publiek hebt gemaakt? Pieter was nog onder indruk van je speech, laat ik ja. het maar gewoon even zeggen. Ja, nou, het is natuurlijk eigenlijk <laughs> flauw, want ik, ik voel helemaal niets voor om die speech voor te lezen. Nou, maar wat is de God, Nou, Wacht, wacht even, ik plaat. word daar toch een beetje toch geforceerd. Dus het makkelijkste is, is toch om, om jullie tegemoet te komen. Kijk, kijk, kijk, we kunnen een raadslid, kunnen we dwingen iets zeggen? Nee nee, nee, nee, nee, <laughs> dat is altijd leuk. Ik dat hoort niet, want dat stopt. Ik nu ja, goed dat je een raadslid niet <laughs> De speech is niet zo lang. Je hebt hem uh, oh, ja, je hebt hem overgehaald. Je kunt, je kunt ook de boot... Je hebt je charme in het spel gebracht en dat, dat, dat waardeer ik bijzonder. Oké, okay, de speech van uh, Wat is de Sabine Huls, de directeur van het museum, heeft mij gevraagd om een kleine toelichting te geven op de expositie. En de expositie zal geopend worden door de heer Jan Beren, directeur van de Donners in de oh. Langsezeeweg. En dat buggetje tussen mevrouw Huls en John Beren, dat maak ik dus met mijn spits. En ik begin dus, dus graag eigenlijk in op uw uitnodiging mevrouw Sabine Huls een enkel woord te zeggen voordat de heer John Beren deze prachtige expositie opent. Juni vorig jaar nam de gemeenteraad van Zandvoort een motie aan. De motie behelde onder meer te bezien of kosten van dit museum teruggebracht kunnen worden en de inzet van vrijwilligers van diverse zandvoortsverenigingen verenigingen meer vorm gegeven kan worden. Kortom, het museum heeft het niet makkelijk. Weinig bezoekers en te veel kosten ten opzichte van de inkomsten. Vroeger ging je naar het dorp, niet naar het dorp, maar gewoon naar het dorp. Vroeger zei je mooi tegen elkaar en stak je ter bevestiging je duim op. Je woonde in Plan Noord, de Zuidbuurt, de Noordbuurt of gewoon in het dorp. We waren samen het onderling hulpbetoon en iedereen was lid. Je kwam op de wereld via zuster Bokma en je ging via de rouwkamer. Je wist alles van zomerlust en monopolie. Iedereen was lid van minstens één vereniging. En hier, voor de deur, was het gasthuis. Een klein dorpje achter de duinen met een eigen gasthuis. We hadden veel samen, leer deze pareltjes uit ons verleden. En we proberen het warm te houden in ons geheugen. Maar vooral apart. Ieder apart in een eigen club. Om hier in die eigen club de veelal eigen idealen te koesteren. En er is zoveel. Heerlijk veel in ons dorp. Er is een museum in het dorp. Ons dorp. Ons museum. Een museum met enthousiaste en deskundige vrijwilligers En een inspirerende directie met visie. En er is in ons dorp een enorme hoeveelheid prachtige pareltjes uit het verleden. En nog steeds komen er nieuwe, bijzondere parels bij. Prachtige historische rijkdommen en sprankelende hedendaagse kunst. Juist het samenbrengen van dit moois maakt het bezoeken van Zandvoort tot een evenement. Vandaag. Opent de heer John Beren de expositie waar de vele verenigingen aan meegewerkt hebben. Samengewerkt hebben. Pareltjes uit afzonderlijke verenigingen nu hier samen, samen aan één tafel. De heer Beren weet dus geen ander dan het perfecte keuken, een uitnodigende tafelschikking, perfecte bediening, een excellente gastheer, samen onvoldoende is voor een succesvol diner. Er is nog iets nodig. Op die vergelijking, als ik die vergelijking door mag trekken en Beren, U schept alle voorwaarden, de perfecte ambiance, de heerlijkste keuken en bediening om het uw gasten zo voortreffelijk mogelijk naar de zin te maken. De gast staat centraal en zonder gasten geen succes. Zij komen verbeteren, uw kanten zin. Mevrouw Sabine Roos, samen met haar fredderlegers, geeft ook die inzet. Zij heeft zich ingespannen om de verdeelde deskundigheid in het dorp met hun paardjes bijeen te brengen. Samen te exposeren en samen te buigen voor ons museum. De verdeeldheid te doen oplossen en nieuw elan te creëren. Elan dat niets kost, maar zoveel voldoening en ook inkomsten oplevert. Ik ben er trots op dit meegemaakte mogen. En dan geef ik de gelegenheid aan deze heer John om de expositie met veel effort en enthousiasme te openen. Oké. Okay. Hans, het is heel duidelijk. We mogen ons uh, gelukkig prijzen met zo'n bevlogen ambassadeur voor alles wat met de geschiedenis en het museum van Zandvoort te, te maken heeft. En de hedendaagse kunst. En de hedendaagse kunst niet te vergeten. Maar daar wordt ook al redelijk aandacht aan besteed. In ieder geval, uh, ja, maar die club heeft zich dus ook gekoppeld aan die andere clubs. Ja, en dat is, dat is geweldig. Het is niet alleen het verleden, inderdaad. Het is ook wat er nu gaande is. En dat hoort ook tot onze folklore en cultuur. Dan ben je helemaal niet eens. Is ja. er nog iets wat je wilt toevoegen? Want ik denk dat je eigenlijk alles al hebt gezegd in je speech. Jij hebt mij gevraagd hier te komen. Ja, nou ja, nee, ja. misschien is het iets wat wij niet nee, bedank, gevraagd bedankt voor je leuke woorden. En ik uh, vind het ook heel prettig dat we samen ook jullie weer wat bereikt ja. hebben. En ten diepste gaat het op niets anders. Ja. En we vooral. zien een uh, lovende kreet om uh, ja. snel naar het Sandvoort Museum te gaan. Hè? Omdat de, er is nu een hele leuke expositie. En uh, dat heet zilver, service en souvenirs. Echt waardevol om eens te gaan kijken. En het Sandvoort Museum zit in een mooie flow, een goede kant op. En nou, daar hebben ze wel de bezoekers voor nodig kom en kijkt. Oké, okay, hartstikke bedankt. Dankjewel. En okay. uh, Pieter Jouwstra natuurlijk heel erg bedankt. Voor de... Pieter, de bedankt voor de studio de voor het ja. volgende programma. En we het gaan, feit uh, dat Hans hebt getekeld. We gaan om 12 uur nog even voorlezen wat, uh, wat jullie gaan doen in Oud-Zandvoort. En ja. het uh, volgende onderwerp uh, is de Internationale Vrouwendag. En die wordt ook in Haarlem georganiseerd en K.S. Snoep komt daar, uh, komt daar over uh, vertellen. En we gaan nu uh, naar de muziek van ja. uh, Frans Halsema voor Haar.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 Ze ligtjes aan het En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden. En alleen met haar. zij kent al mijn droom en mijn wanen, al mijn hart en al mijn hond en mijn spijn. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zijn.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 De, jammer genoeg uh, te vroeg overleden cabaretier en zanger met een prachtig nummer voor haar en we dachten dat is voor de internationale vrouwendag een mooie introductie. En voor deze uh, charmante dames die hier zitten. En dames ja aangeschoven zijn met Karin Snoep en Freddy Kuijker eerste vraag is zou je jezelf in, willen introduceren en, en... Wat ga je doen over dat onderwerp, Internationale Vrouwendag? We beginnen even met introduceren, want anders ja. ga je heel snel het onderwerp en dan dat raak je ja, ik. totaal kwijt wie ja. hier zit. Nou, Wij zijn samen Stichting Brugmakers, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh -huh. En Ik ben Karin Snoep en uh, Freddy Kuiper... Uh, wij samen vormen de stichting en we zijn, we doen andere dingen, we proberen we in Haarlem en omstreken op te zetten, maar Vrouwendag is wel een van onze grotere items. Vorig jaar hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Voordat je het nou begint, wat is Stichting Drugmaken? Jij kan me vertellen Dat mag Ferdie vertellen. Ja, ja. nou, richting brugmakers, wij willen eigenlijk bruggen slaan mm -hmm. naar uh, bijvoorbeeld verschillende buurten in Haarlem. Maar bijvoorbeeld vorig jaar met Vrouwendag naar verschillende generaties, dus naar oud en jong. We willen bruggen slaan naar uh, uh, culturele activiteiten. Uh, nou, waar willen we eigenlijk dus het geen bruggen voor over meer of? dan alleen vrouwen, gegeven? Absoluut, ik. van alles ja. wat in de samenleving is. Ja, de vrouwen is één item. Ah, nee. okay. Er hebben inderdaad juiste discussies en daar waar mensen denken, wat verschillen we toch misschien uh, eens een keer bij elkaar nee. zitten. Dan blijkt het vaak nog mee te vallen hè, als je met elkaar in gesprek gaat. Ja. Voordat we nou uh, de Vrouwendag ingaan, had jij een vraag en dan wil ik toch even bij je terugkomen. Is het nog wel nodig? Ja, ik heb eigenlijk al een beetje... Neer, men, mijn vraag was, is het eigenlijk nog wel nodig, een vrouwendag en in, emancipatie? In is dat al niet het, uh, van, het zeer station? Maar ja, dan ga ik weer denken nee, nee, nee, nee, aan laat, andere laat, landen. Laat, laat, laten we het antwoorden maar even. We praten over Nederland. Maar je had het over Nederland. Vinden jullie het in Nederland nog nodig, zo'n dag? Zelfs in Nederland, ja. Want? Uh, omdat er heel veel ongelijkheid nog steeds is in uh, mogelijkheden, in betalingen, in... En in Nederland wonen we niet meer alleen met Nederlandse vrouwen. Misschien is dat ook wel een heel belangrijk ding. Nou, we zijn een multiculturele multi samenleving. Ja. En daar is juist, denk ik, die discussie heel erg belangrijk. Ja, het, het ligt vrouwen. zo vreselijk voor de hand om naar... Uh islam geregeerde landen te kijken dan te zeggen, ja, dan kan nog best wel wat gebeuren voor de vrouwen. Maar we weten ook niet wat er achter de gordijnen hier in Nederland ja. zich afspeelt, ja. ook bij buitenlandse nee, mensen. Bedoel, je hebt de eerwraak uh, het verminking, de, er gebeuren de gekste dingen nog. hoor. Ja, ja. En ik nou, denk dat het bij Nederlandse gezinnen ook af precies, en toe nog ook, heel veel emotionele is. Ook voor de Nederlandse vrouwen is het nog, uh, nog hard nodig. Ja. En ik, ik, ik heb ook een, uh, een beeld dat dat nog minstens heel lang ook nodig blijft, helaas. We, we zitten zo in de patigale uh, ja, samenleving, He, dus de, de man reageert ja, ja. Dat, dat zolang dat nog is dan zullen we dus toch een ongelijkheid houden met vrouwen dat dat moet in ieder geval zorgen dat de discussie overblijft ja. dat je voor de morgen dingen toch nog kunt signaleren denk ik ja, ja dat is mooi ja. Ja, en ik ja. denk dat het ook niet behaald is maar je weet je elke keer staat er weer een nieuwe generatie op en die zou toch ook op zijn manier weer een plek moeten creëren ja. Ja. als ik denk aan mijn eigen dochter denk ik ja die is niet geëmancipeerd geboren hoor. nee niemand wordt geëmancipeerd geboren ja, dat ik je denk worden... dat het allemaal vanzelf gaat die ja. generatie vertegenwoordigen wij hebben nog de parikaans gestaan maar dat uh, moeten ze ook een beetje leren weer. Ja, misschien het, uh, moeten ze ja. de barricades maar weer eens op... Misschien of, moet, uh, ja. kunnen jullie daar ook wat doen met Stichting Brugmakers. Nou ja, wellicht, maar dat zou <laughs> ook uit hunzelf moeten komen. Ja, Wij uiteraard. kunnen het signaleren, aangeven, houden uh, en we hopen dat, want we hebben vorig jaar gemerkt dat de jongere mensen, die kwamen niet, maar hun ouders wel. En we hopen op die manier is, ja. toch die jongeren te bereiken. En wellicht volgend jaar een, een bijeenkomst met, met ouders en kinderen, je weet het niet hoe je dat aan moet pakken. Ja, weet je het is, je gaat best bij op het moment dat er een urgentie is. Precies, de dolomina's die tot, zijn tot misschien niet meer zo nodig. Ja, hè? ja tot nu toe was dit gewoon niet zo, maar nu gaan we natuurlijk een soort crisis in en nu wordt het misschien toch weer wat gelukkig oh, maar naar de kinderopvang om aan te noemen ja, ja, dat is ja, een, een crisis uh, ja. Ja. nou zullen we gaan naar de ja, de vrouwendag gaan ja even naar de vrouwendag uh, waar is dat ontstaan het bedoelt überhaupt vrouwen überhaupt ja, ja, ja. ja dat is uh, want het is iets wereldwijd dat is iets wereldwijds dat, dat klopt het is uh, voor, uh... Ja, Pinkte me niet vast op data, maar in 1910 ongeveer ontstaan had je de vrouw Clara Zetkin tijdens een conferentie in... Uh... Kopenhagen en er was een conferentie naar aanleiding eigenlijk van demonstraties in Amerika, in de textielfabrieken die demonstraties waren vanwege betere omstandigheden arbeidsomstandigheden, kortere werkdagen en met name centraal stond het kiesrecht dat is eigenlijk de basis met de wereldoorlogen is dat eigenlijk allemaal voorbij gegaan en in de 60e jaren met de eerste feministische golf is dat eigenlijk weer hersteld en in de socialistische landen is hetzelfde voor de nationale feestdag geworden. Ja, ja zoals onze 1 mei. Uh, ja. Ja. Uh, wat ook duidelijk een uh, dat, is uh, van arbeidersemancipatie. Ja. En dat noem jij een beetje mannendag? Ik vind het wel dat vanuit de geschiedenis is dat natuurlijk toen werkten de mannen. Zeker vanuit de dertige 30, jaren, in de vorige eeuw, in de 40e jaren zelfs werkt de vrouwen nog amper. Maar ja, ja. Of misschien niet speciaal Juist in Rusland werken vrouwen ja. mij niet zoveel. Ja, als, uh, 1 mei. in de vrouwen een rode dag, hè. Ja, ja, ja, maar in ja, ja. Rusland is 8 mei juist ook een hele grote dag. oh ja? Ja, dan krijgen ze 8 heel wat bloemetjes. Ja, 8 maart. 8 maart, uh, 8 maart 1 mei, 8 maart, het ja. ligt oh, ja. in de buurt, ja. maar uh, wat geldt het? Ah, het is ook nog vroeg. Het ja, is ja, heel 8 vroeg, <laughs> ik bedoel het, ja, maar daarin juist een ja, grote dag. Voor mij zijn 1, 1 mei en 8 maart dagen met een klein beetje hetzelfde uitgangspunt. Nou oh, ja, het e gaat natuurlijk uh, emancipatie, zelfbewustzijn. Mijn uh, strijd, ja. ja. Hey, laten we even naar Haarlem gaan en uh, de komende 8 maart, wat uh, kunnen we gaan verwachten in Haarlem? vooral een mooi cultureel programma en dat hopen we dat dat ook bijdraagt aan, aan, uh, nou ja, aan discussies aan zelfbewustzijn uh. mm -hmm. kun je eens noemen wat waar is het uh, wat, nou, wat is, is het? Het wel leuk om als eerste te noemen omdat wij ook bruggen slaan het is uh, dit jaar een roze jaar in haarlem het is met de homo beweging met homo beweging dus daar is het een, een roze zaterdag maar er zijn allerlei activiteiten van voetbalwedstrijden tot tenniswedstrijden tot uh, toevallig aanstaande zondag in het Rijnoudenhuis, een bejaardenhuis. daar is normaal altijd een vriendencafé. Dat wordt nu een roze vriendencafé. Ik noem het even omdat ik dat presenteer, dus dan slaan we er ook weer een brug naartoe. En Vrouwendag begint onder andere met een, een, een inleiding van een filosoof, Jacqueline Duurland, en die heeft het onder andere over uh, gender identity. Dus zo slaan we daar in een brug naartoe. Ja, mooi onderwerp, kan nog veel vertellen. Maar goed, laten we er niet in de tijd. Precies. Daarbij sluit ook aan Miro Moistra, die is cabaretier uh, en die uh, is gender, wie heet dat? Heet? Ja, transgender. Transgender, ja. En die uh, laat wat zien van uh, uh, haar cabaretprogramma. We hebben ook een heel leuk theaterstuk van Maria Goos. Een bijzonder boeiend stuk. Het is leuk, het is mooi, het is verdrietig, het is alles tegelijk. Het gaat over vrouwenvriendschap in het bijzonder. En over onderlinge verhoudingen tussen vrouwen. Maria Goos er niet tenminste. Nee, maar Maria Goos zelf komt niet. Hè? Maar het is haar stuk. Dus ja, ja, ja, ja. het wordt gespeeld door avontuur. Echt ook hele goede... Uh, toneelspelsters. Ik heb altijd het gevoel als ik dit soort, uh, als ik daar naartoe zou gaan ja. dat ik dan echt soms helemaal zit te kijken van, uh, als man, hè. Want, dan, hé, gaat het zo, weet je wel? Dat ik dan geen idee heb van hoe dat dan tussen vrouwen onderling gaat. Daar heb ik dus echt geen idee van. Ja. Ik ben er natuurlijk nooit bij. Het leuke is dat Maria Goos dat heeft geschreven als een tweeluik. Dus als je wilt weten hoe dat tussen mannen gaat okay. dan moet je naar het eerste nou ja, deel gaan kijken. Daar heb ik een kijken. beetje in beeld van. <laughs> ja, maar, daarop. <laughs> dat vinden wij weer waarschijnlijk, al. Oh, ja, precies. Ja, ja. ja, er zit toch nog zo'n vol ongelooflijk verschil tussen vrouwen en mannen, hè. Man, Mannen man en vrouw denken van ja, dat valt er wel mee. Maar dat is echt induikt. Kijk, mezelf coaches, ik kom er ook veel mee geconfronteerd. Dat is behoorlijk veel meer ja. verschil nog dan je zou op het eerst gezegd zou zeggen. Het maakt het ook zo leuk, hè? Ja, ja op zich ontzettend <laughs> interessant. Hey, en waar wordt het gehouden? We beginnen ook met een workshop in het moedercentrum. Dat is meer traditioneel zo. En we vinden ook dat dat moet blijven. Daar komen ook heel veel buitenlandse vrouwen. Het moedercentrum? Een van de moedercentra van Haarlem. Die bestaat gelukkig nog. Okay. Hoe lang weten we niet precies? Maar we hopen dat dat nog blijft bestaan. Dat is een plek waar heel veel vrouwen komen, uit bepaal, meestal uit de, de, de buitenwijken dan. En we uh, hebben Wilma de Buurthuizen. En uh, Wilma Paalman, die is uh, zelf uh, eigenlijk uh, artiest, die heeft een nieuwe workshop opgezet. Mm -hmm. Vrouwenhart heet dat en dat gaat over uh, ja, jezelf uh, uh, uit, uh, tot uitdrukking uh, brengen. En dat is op een hele leuke manier met, met muziek, met spelletjes. Met, uh, dus dat, uh, zij doet dat daar in dat uh, moedercentrum. We moeten langs wat naar het einde toe. Kort nog okay. even waar we die dag... Uh, Daarna gaan we allemaal rennen naar de HerenSociëteit. De HerenSociëteit, ja. Hè? Dat vind ik zo grappig, een vrouwendag in de, de vereniging. De Vereniging, ja. Ja. ja. En die mannen hebben ons warm onthaald. Die vinden het helemaal geweldig dat we komen. Ja. Mooi. Dus dat is, ja, het is een bijzondere plek. Even kijken, het moedercentrum Dunja. Ja. Dat is waar? Parkwijk. Parkwijk. Ja. Ja. Wanneer, hoe laat? Dat is van drie tot vijf. Ja. En dan ben je Ach, de achtste. Allemaal op dezelfde dag. Ja. Maar dus daarna kun je gewoon naar nou, de herensociëteit komen op de zeilweg. En dat hoe laat begint dat? Alle vijf. En als vrouwen zich nog willen aanmelden, dan kunnen ze op www.vrouwenhaarlem zich nog aanmelden. Want er is, het programma begint om half vijf. Maar er is ook een buffet. En als je daar aan deel wil nemen, dan moet je dat eigenlijk nog dit weekend opgeven... En anders is er s'avonds dansen uiteraard, want Vrouwendag moet ook gevierd worden. Vanaf half negen is een kort programma tot negen uur. De dichteres Sylvia Huber, stadsdichteres. Gerrie Honnius, ook bekend in Haarlem, beeldend kunstenaar, schrijfster. En uh, Suzanne Groot, violiste. Dat is een, een compact programmaatje van half negen tot negen uur. En daarna ze dansen met DJ Dan. Nou, en jullie doelgroep, vrouwen natuurlijk ook mannen. Uh, nou, wij schuwen wel geen mannen, maar we hebben wel zoiets. Wij om... moeten ervan leren. Ja, ik weet het. Maar dat dansgedeelte willen we gewoon. We willen ook vrouwen met elkaar iets laten vieren. Okay. Dat willen we schijnbaar. Ik kan me voorstellen, maar ik kan me ook voorstellen dat vrouwen er wel allemaal van overtuigd zijn. Ja. Voor zover ze dat zijn. Maar uh, dat mannen uh, voorgelicht moeten worden. Dat dat eigenlijk jullie primaire doelgroep is. Je moet de discussie met mannen gaan halen. Ja, absoluut. Ja. We ja. moeten absoluut uh, met elkaar blijven praten, ja. Uh, en op de dag zelf gaan. Het al aan, he. Zoveel verschillen zijn er en, uh, ja. Ja. Hey, nou, ik, ik stel voor uh, dat iedereen even naar de website gaat om ja. uh, verder informatie uh, te krijgen als ze belangstelling hebben. Dat is www.vrouwenhaarlem.nl. Ja, ze kunnen ook kijken op www.debrugmakers.nl. Aha, uh -huh. www.debrugmakers.nl. Ja, daar staat ook dus, het vrouwengedeelte op, maar ook voor de toekomst uh, ja, al dus onze plannen. Wil jij natuurlijk even. Uh, ja. Nou, voor mij is het een prachtig werk wat jullie uh, doen. En uh, ja, ik hoop dat het niet heel lang nodig is, maar ik moet eerlijk zeggen dat het waarschijnlijk nog wel even nodig is. Is. Maar dan hebben jullie toch nog heel veel jaren los op 8 maart. Kijk op. Dan heb je een voordeel. Ja, ah, okay. Heel erg bedankt uh, dat jullie hier ja, uh, willen zijn. Jullie ook, zijn. Bedankt. ook bedankt. bedankt voor jullie ja. komst en jullie verhaal. We gaan uh, zo naar uh, het volgende onderwerp. En uh, ja, wethouder Sandbergen komt, uh, komt hier uh, komt op vertellen. Uh, ja, dat, uh, hij heeft een vriend. Hè? Dat is, uh, hoe die man of weer? de Kooste Koos de, koos de, koos de En daar gaat hij over uh, vertellen. Uh, ik heb hem nog niet gezien, Koos de voudersman hier. Nee, nee. Misschien, wel de wethouder. Uh, de wethouder. Uh, wel ja, ja. goed en, wij gaan uh, daarmee verder zometeen uh, even muziekje Boomtown down reds i don't like monday I don't like Mondays, Andor, want dan moet ik de vuilnisbak buiten zetten. Ik ook. <laughs> Jij ook. <laughs> Aangeschoven is uh, Andor Sandbergen, wethouder. Onder andere van, we noemden het vroeger publieke werken, reiniging. Uh, ik noem het openbare ruimte. Openbare ruimte. Ja. Duurzaamheid, openbare ruimte. Mobiliteit en personeel en organisatie. Ja. We gaan over vuilnis praten vandaag, Andor. Ja. Iets, uh, een deel uit je portefeuille. Ja. En vooral de voorlichting naar de jeugd toe. Ja, het is niet alleen afval, maar ook een beetje duurzaamheid. Omdat de afval en de duurzaamheid liggen tegenwoordig dicht bij elkaar. Um ja ik koos nou, de en vuilnisman ik ben het in ieder geval niet als je, dat, als je dat denkt nee we hadden al gedacht dat je een vriend had ik, eh, ik ga niet in een, in een vuilnis uh, vuilnisman pak uh, bij de schoon langs Je hebt het er wel vaker over hier voor de, voor de microfoon vooral op. Ja, ja ja ja het is uh, bijna een passie misschien al maar goed koos um, de vuilnisman is uh, uh, is iemand die uh, op scholen uh, uh, als vuilnisman langskomt, hij, uh, hij pakt een, uh, de container van school en uh, duikt erin. Dat is natuurlijk voor kinderen helemaal hilarisch en uh, gaat dan kijken van wat zit er nou in en wat had je nou kunnen hergebruiken en wat niet en uh, wat, uh, waar, uh, waar moeten bepaalde dingen naartoe nou dat is uh, heel educatief en dat is is, uh, is dat gewoon bestaand afval van die school? Of ja, het, uh? ja. Okay. en hij neemt dan ook een aantal andere dingen mee en uh, kijk voor, voor ons als gemeente Zandvoort zijn er uh, twee dingen van belang uh, één om uh, kinderen al op vroege leeftijd uh, mee te geven van ja het is belangrijk om uh, um, uh, uh, je afval te, te scheiden en ook wat, wat, wat, wat voor impact het heeft uh, op, uh, de, ja. op de wereld. Ja. En uh, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. En uh, ik was, moet je eerlijk zeggen, ik was al een tijdje op zoek naar hem. Uh, vanwege het feit dat ik een aantal mensen had ik over duurzaamheid gesproken. En ik zei van ja, de, je moet uh, uh, educatiemateriaal aan, aan scholen aanbieden. Nou ja, goed, ik, uh, ik op zoek ga. Maar toevallig... Uh, ...belde Koos mij zelf op van, uh, dat hij dit uh, pakket aanbood. En uh, toen was het uh, eigenlijk, uh, ik werd gelijk heel enthousiast. En uh, hij heeft ook uh, de scholen benaderd in Zandvoort. En uh, bijna alle scholen hebben ja gezegd. En uh, 16 maart, aankomende 16 maart, begint uh, Koos de ochtend in de, de Hallingschapsschool om daar bij een klas uh, nou ja, hetgeen uh, te doen wat hij waar hij goed in is. Welk welke leeftijd ongeveer? Ik geloof dat het groep uh, vijf. Ik, maar daar ben ik niet 100% 5, zeker. 5, ja, ja, ja. Uh, daar uh, ik, ik dat durf je geen uit deze de, aan de school te bepalen ja. welke klas ja. uh, uh, het het krijgt. En uh, de de vrijdagmiddag uh, is het uh, dan in uh, de Duinroos en dan de andere scholen die uh, komen later dit jaar. Ja. Ja. Uh, van waar één klas per school? Wat? Ja, laat ik zo zeggen, in mijn beleving, maar goed, dan moet je er mij vragen, maar aan Koos, ja. is het zo dat, je, dat het dan wel een stuk behapbaarder is. Kijk, als je gewoon de hele school gaat, dan heb je gelijk 100, 150 leerlingen Aha. in een aantal gevallen. Ja, dat is niet, niet behaalbaar okay. ja. Ik heb even de site opgezocht. Uh, dat is nogal een oolijke snaak, Koos? Absoluut. Ja. Het, het wordt hilarisch, denk ik. Op dat denk ik ook. Moment als ik lees wat hij doet, But my uh, vanuit welke organisatie gaat dat gebeuren? Doet COOS dit? Is dat een overheid? Het is geen overheid. Het is wel een, een, een, een, ideële een, ideële een ideële organisatie. Wij betalen er wel als gemeente een, een x-bedrag voor. Alleen, ja, wij hebben voor dit soort zaken, hebben wij budget. En uh, om educatie, uh, ook, uh, het is ook een stukje voorlichting. Komt het uit het onderwijsbudget? Nee, het komt uit het mijn budget. Nee, ik misschien een <lacht> beetje mijn budget. Het komt uit het budget van Zandvoortschap. Oké. Okay. Mm -hmm. En uh, Zandvoort Schoon, uh, nou ja, dat, dat is het budget uh, waar onder andere de advertenties uh, in, uh, in staan uh, om burgers uh, uh, ja, over uh, Schoon Zandvoort uh, mee te praten. Ja. En bijvoorbeeld ook, uh, de af en toe, uh, ja, zijn er, uh, de AVRI's met, uh, met een aantal zaken volgang af. Vorig jaar hebben we een uh, peukencampagne, uh, zijn we dus ook uit Zandvoort Schoon is dat gegaan. Maar ook, uh, dat was ook een, een pilot in, in Zandvoort en uh, dat werd ook gefinancierd door Nederlands en door de tabaksindustrie maar aan dat soort dingen moet je denken wij hebben een, een, een, een, een uh, vanuit reiniging of vanuit afval hebben we een budget om uh, aan educatie te doen of aan voorlichting. en dit valt, uh, dit valt er prima onder dus uh, wat dat betreft was het voor mij niet zo erg uh, lastig om uh, ...om daar te kijken van uh, waar, waar, uh, waar haal, ik, haal ik het geld gedaan. Dat is een kwestie van, uh, van afwegen en uh, prioriteiten ja. stellen. Is, is dat een landelijke actie? Dat klinkt het een beetje. Uh, nee, het is geen landelijke actie. Uh, neem aan Kooster de Velsman. Nee, dat is geen landelijke actie. Maar ja, je kan hem... Uh, er zijn heel veel educatiezaken... Uh, uh, Alleen uh, het probleem is uh, bij de, de, de grootste van de educatiezaken is dat de docent van de school het zelf moet geven. Ze krijgen wel alle materialen, alleen de docent moet het zelf geven. En daar, uh, wat, wat, ik heb een aantal keren uh, met onderwijs gesproken, ja, die, daar hebben ze geen tijd voor. Mm, om, ja. uh, om het tot zich te nemen. En dit is gewoon een pandklaar iets wat ze krijgen. Ik moet zeggen, ik vond het ook, uh, toen ik die site zag, ik dacht, wauw, dit is leuk. Het, ik, ik, ik van tevoren kon ik me niet voorstellen dat je iets leuks van kon maken, zeg ik eerlijk. Maar als je dan die site, en je ziet die man half al in die container. Ja. Nee ja, dit, dit is voor kinderen gillen natuurlijk. Ja. eventjes voor degenen die dat uh, ook daadwerkelijk willen zien, de site is ww. natuurlijk. natuuravontuur.com Natuuravontuur. .com. Ja. Ja. natuuravontuur. Kom. Ga even kijken, want het is echt een hele leuke site. Ja. Oh, misschien, mogen ouders ook uh, komen kijken? Of, of is dat, dat, dat ligt niet aan, aan mij. Dat, nee, dat ligt de aan, aan de school. Ja. Dus uh, ouders, wil, wil u komen kijken? Dan is misschien handig om even contact op te nemen met de school. Als, ja. uh, ja, je, of, je zou of, zo of, of. zeggen, de ouders die gooien het vel weg. Dus die zou je eigenlijk ook moeten hebben. Maar jullie doen dit onder het mo motto van jong geleerd, oud gedaan. Ja, en uh, wat je ook meestal ziet. Ja, ik had er uh, vroeger... een uh, uh, uh, zeiden mijn ouders, je mag niet schuin over de straat steken. En uh, als je dan uh, in, en uh, je moet rechtdoor recht over de straat steken en uh, ja, je gaat dan toch uh, mensen die dat wel doen daar uh, wat over zeggen natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, het leuke ja. is het helpt, want sinds jullie op het onder andere Raadhuisplein sigarettenpeuken pickjes hebben, ja. voel ik me gewoon schuldig om een peuk ergens anders weg te gooien. Ja. Is dat zo? Maar ja, dan, ja, dan echt is het heel uh, goed. Toch? Maar in ieder geval, we, we, we, over dat, datgene, we hebben daar wel wat commentaar over gekregen van die groene, groene zaak ja. van die groene dingen. Die zijn nu wel... Redelijk allemaal weg. Ook om, om het was ook het, het bewustzijn uh, het opstaande ja. je. Ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik uh, het gewoon echt een prima actie vind. Ik lees ook altijd die, uh, die stukjes. Uh, ik vind, ja, dus het gaat heel goede kant op. Uh, ik weet niet of je het weet, maar vorige week stond er een stukje van Ik Verwonder over een hondenpoep uh, in de ja. in de krant. En ik denk inderdaad, als ik de gemiddelde zandvoort er uh, zie, dat, dat nog niet heel veel hondenpoep wordt opgeruimd. Misschien is dat toch een tip om daar nog eens een keer uh, een, een, een actie op te. Ja, over het, want ik denk dat dat toch ja, wel een groot ja, irritatiepuntje is. Bij ja, wat dat zandvoort. betreft is dat een absoluut een groot irritatiepunt van heel veel zandvoort. Dus het, het hangt ook een beetje van de wijk af. Hè. Kijk, uh, een aantal wijken, daar gaat het heel erg goed. Een aantal wijken gaat het, heel, gaat het juist hmm. niet zo die heel goed. Prinsessenweg is berucht. Hè? Dat is een beruchte, ja. En daar ja. ging die tweede brief over. Ja. Ja. Die ja. dame die, zeg maar, met een rollator liep. Ja, Aan de andere kant moet ik zeggen, het is toch wel met een paar jaar geleden vergeleken. Al een behoorlijke progressie. Ja. Want heel veel mensen lopen nu echt met een plastic. Ik zakje op zak, om het op te ruimen. Dat zag je vijf jaar geleden amper. Ja, maar wat je, wat je ook ziet, en daar is onlangs een, een onderzoek geweest in Haarlem, is dat er maar vijf, uh, zes procent die doet het niet. Ja. En dat... Van de Zandvoorters? Nou, in ieder geval in, er was onderzoek in Haarlem en Haarlem, ja goed, het is een beetje representatief ah. voor, uh, voor Zandvoort en uit dat onderzoek kwam uit dat ongeveer vijf à zes procent, die ruimde nou, het niet. Dan hoor je mij niet meer klagen hoor, als het uh, was maar goed, dat, dat, dat betekent wel dat uh, die 6% die veroorzaakt, ah, dat wel... Wat, wat een impact dat er ja, heeft, hè? Ja, ja. nou ja, de Prinsessenweg kun je zo oplossen. Een paar hekken weg daar bij het uh, te bebouwen land... Hè. Ik ben het van de stoep kwijt, in ieder geval. Lever de bouwvakken die daar een slag nu. Mag ik nog iets anders uh, vragen? Ja hoor, dat mag. Uh, we lezen in het Haags Dagblad van 29 februari dat een drietal omwonenden het werk van het LDC stop wil zetten. Ja. En daartoe bij de Raad van State een verzoek uit ingediend. En dat verzoek is behandeld op 1 en 2 maart in Den Haag. En op 2 maart zou jij daarbij aanwezig zijn om een wethouder Curlson te vervangen. En hoe is nee. het afgelopen? Nou, het is niet om mijn, mijn, mijn wethouder Curlson te ontvangen. Het is ook uh -huh. mijn portefeuille. Dus Oké, okay, prima. Om jezelf te, te vervangen, ja. En hoe is het afgelopen en wat is de uitspraak? Uh, nou de, de zitting is inderdaad gisteren geweest een kwart over elf in, in Den Haag met de Raad van State. Uh, beide partijen hebben een, uh, een pleidooi gehouden. En, uh, nou, er was een, het was, ik, ik merkte dat de, de voorzitter van de Raad van State, degene die het voorzat, dat hij zich heel erg goed had ingelezen en van alle zaken op de hoogte was. En uh, hij gaat binnen twee weken een uitspraak doen. Oké, okay. dus u, u, kunt, u kunt er nog niet veel verder over iets over zeggen? Ik zal niet weten wat, want nee. uh, het, het ligt niet aan mij om daar een besluit over te nemen. Nee, dat snap het is ik, maar er is er toen niet iets meer verteld al. Nee. nee. nee. Oké, okay. nou, dat wordt uh, spannend dus, ook voor jullie. Hè? Over, absoluut. Uh, voor ja. de, over twee weken. Oké, okay. Andor, heel erg bedankt voor uh, de toelichting over uh, Koos. Graag gedaan. Leuk project. Ja, ja, absoluut. Goed, glas moet in de glasbak. Blond, die zelfs uh, al heeft zijn heart of glass. <laughs> Ik hoop me niet dat hij in de glasbak terecht kan bouwen. <middels> Nou, Welkom terug uh, bij Goedemorgen Zandvoort. En we gaan een beetje naar de finale van het, uh, van het programma. En Don, uh, we hebben nog wat mededelingen voor, uh, voor de komende week en de komende weken. Uh. Ja, ik, uh, ik heb nog even een andere mededeling. Uh, Pieter Jouwsruijm heeft me gevraagd om die toch te doen. Er is een hele bekende Zandvoort eroverleden. leden. Mm -hmm. uh, Cor dat mm. is de man van vroeger de Pelikaanhal. Later de Sporthal uh, op tuintjes Is dat de Korver? Sporthal? Ja, de oh. Sporthal uh, in, uh, in Sportief Zandvoort. Uh, en Bobo mag je wel zeggen. Hij is overleden helaas, maar op de leeftijd van 86 jaar. Voor degenen die uh, de laatste eer willen bewijzen, aanstaande woensdag is de begrafenis op de Zandvoortse begraafplaats om 12 uur. Oké. Okay. Okay. Nou, rust en vrede. Ja. Cor. Dan gaan we naar de agenda voor de komende week en dat is uh, vandaag een rondleiding door de geschiedenis van Zandvoort. Nou, dat is natuurlijk superleuk, zeker als je wat nieuwer bent hier in Zandvoort om daar een keer naartoe ja. te gaan. Je zit uh, het, uh, bij het Zandvoort Museum, daar start het, het is 225 en ontdekt de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van een rondleiding. En die begint in het museum en die gaat daarna door Oud Zandvoort. Nou het is uh, kom op tijd, want uh, het is een beperkt aantal personen wat mee kunnen doen. Oké, okay, vanavond uh, om 8 uur is er in gebouw De Krocht van dansschool Dolderman. Weer uh, de beroemde dansavond. Ja, die, die meneer hadden we twee weken geleden hier in de uitzending. Ja. Dat, je, met, dat ging met de kindercarnaval. Ja, dat klopt. En uh, hij is uh, zeer enthousiast. En het is daar altijd heel gezellig, heel leuk. Dus als je voetjes van de vloer wenst, zorg ja. dat je om 8 uur in De Krocht bent. Nou, dan gaan we naar morgen. Uh, en dat is een, uh, een Final 4 op het circuitpark uh, Zandvoort. En dat uh, heeft hem... Uh, te maken met de Winter Endurance Kampioenschap 2011-2012 en dit is die finale. Oké, okay. ja, dus dat was de laatste inderdaad. Uh, maar ook morgen om 12 uur in de stadskweektuin uh, in Harlem is er door de stichting uh, Natuur- en Milieu-Educatie. Uh, een rondleiding en voorlichting over Stiense planten. Heb ik dat even opgezocht? Stiense planten. Nooien, hoor. Dat zijn gewoon stadsplanten. Oh. Stiense is dat Stamford een... of zo? Uh... Nee, nee. Is het, niet het is geen Stamford, het is Oud-Nederlands. Okay. stads. planten die in, in de stad, de Italiaanse uh, aronskelk, de wilde narcist, de vogelmelk, nou ja, allerlei dingen. Ik, ik heb wel eens een uh, rondleiding in Utrecht gedaan door de Oude Gracht, ja. uh, via de boot. Ja. En wat, wat voor stadse planten je niet ja. hebt? Dat is ja. ongelooflijk, hè? Maar dat zijn die dat zou je niet planten. verwachten, ja. ja. Nou ja, die die is in ieder geval morgen vanaf 12 uur in de stad Kweektuin aan de Kleverlaan 9 in Haarlem. En we blijven nog even bij morgen, IVN zuid kennemerland Ik doet de knoppenwandeling in het Haarlemse Hout. En de starttijd is 2 uur bij restaurant Dreefzicht van Tijnlaan in Haarlem. Goed, op zondag kun je toch een hoop dingen doen. Ja. Want om uh, half drie kun je ook weer naar de gebouwde krocht. Je kunt er eigenlijk wel blijven slapen, denk ik. Nou, oh, jij wel. <laughs> want dan kun je naar jazz luisteren. <coughs> dus in dit geval is dat Lilian Vieria. Die. Uh, ...in feite de Samba maar helemaal uitdiept. Waar vandaan komt de geschiedenis en allerlei vormen van Samba daar te ja, horen brengen. Het wordt een hele swingende middag. Ja. En dan gaan we naar 7 maart uh, om 1 uur. En dan is er IVN zuid Kennemerland een herbarium maken voor kinderen. En dat uh, is uh, dus om 1 uur in het Natuurinformatiecentrum Schalkwijk... ...op het terrein van de volkstuinvereniging Ons Buiten aan de Boerhavenlaan 43... Goed, en dan is er uh, voortdurend gaande nog een expositie van een Schorl bij Pluspunt in uh, Nieuw-Noord, waar al haar werk uh, tentoongesteld wordt. Uh, in de Theo Hilberzaal uh, kun je strand- en zeegezichten zien. Uh, de bekende Zandvoortse straatjes um, geschilderd uh, in de ontvangstruimtes en dergelijke. Uh, het is uh, van 9 uur tot 5 uur toegankelijk. Nogmaals in pluspunt tot en met 31 maart. Een bijzonder leuke expositie. Ik heb op het rond geneust. En dan kan het iedereen aanhaken. En dan wil ik toch nog even uh, alvast uh, iedereen uh, warm maken voor 24 en 25 maart. Een weekend uh, op 24 maart op zaterdag is de 30 van Zandvoort. En dat start tussen 8 uur en half uur op het Park Zandvoort. En daar kunt u zich nog voor opgeven. En op zondag 25 maart is het natuurlijk de circuitrun. En daar kunt u zich ook nog voor opgeven. Ik moet zeggen, ik heb uh, vorig jaar nog meegedaan. Het is echt een aanrader om, uh, om daarmee te doen, een van de twee evenementen. Goed. Rest ons uh, nog even te melden dat straks uh, in de uitzending van Pieter Jouwstra om 12 uur gaat over het onderwerp waar het al over handelsand wordt, antiek, groeten en souvenirs. We bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. Het was weer heel geweldig en heel goed. We bedanken ook Yvonne Roosendaal voor het gastvrouwschap en de redactie samen met uh, Ellen Jans. We bedanken daarnaast Roy Haldeman voor Techniek en RQ. En wij zijn Richard Buitwerk. En Don de En ik wil nog even vertellen dat wanneer u naar de herhaling wil luisteren. Dat is op donderdag tussen 8 uur en 10 uur. van hier de zender. En u kunt ook een uitzending gemist. En dat is op CFM Zandvoort de website. Ga naar de datum, en de tijd. één uurtje er invullen. En u hoort altijd deze uitzending wanneer u wilt. En alle andere uitzendingen van CFM. Nou Zandvoort, ik wens jullie een hele goede week. Een prettig weekend om te beginnen en een goede week. En tot volgende week.